Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote internationale politieactie zijn netwerken van ransomware criminelen platgelegd. Ook in Nederland zijn invallen gedaan, zegt de politie. We hebben ook in Nederland tientallen servers in beslag genomen, wereldwijd uh, bijna honderd. Uh, nou, er zijn dus hostingbedrijven in Nederland die uh, servers hadden die bijdroegen aan de, de botnet. Die botnets zijn netwerken die criminelen gebruiken om op afstand computers over te nemen... waarna afpersers gegevens konden vergrendelen en er losgeld voor konden vragen. De politie noemt het zelf de grootste operatie tegen ransomware ooit. Er zijn vier mensen opgepakt in Oekraïne en Armenië. Een man die bijna 100.000 euro verloor met online gokken... krijgt zijn geld niet terug. De man vindt dat hij recht heeft op het door hem verspeelde geld... omdat de goksite waar hij geld verloor illegaal was. Volgens de rechtbank in Breda was die site volgens de wet inderdaad illegaal... maar werd het door de overheid gedoogd. En daarom heeft de man geen recht op het geld. Pech als je komend weekend kaartjes hebt voor Hardstel Festival Intens in Oosterwijk. Het heeft daar zo hard geregend dat 5000 kampeerplaatsen niet meer te gebruiken zijn. De organisatie hoopt dat festivalgangers die in de buurt wonen thuis slapen. Zij krijgen hun geld terug, plus gratis dagtickets. Een feest voor Griekse voetbalfans, want Olympiakos heeft de Conference League gewonnen. In de finale tegen Fiorentina was het lang spannend, maar diep in de verlenging scoorden de Grieken. Dat was te horen bij Veronica. Scherpe voorzet, vervelende voorzet, goal! Ze worden gek! Het is voor het eerst dat een Griekse club een Europese prijs wint. Voor Fiorentina is het dubbel pech. De Italianen verloren vorig jaar ook al de Conference League finale. En het weer nog opnieuw een wisselend dagje met wolken en af en toe pittige buien... met vooral vanmiddag kans op onweer en hagel. Maar tussendoor zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wederom filerijden vandaag op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend is uiteraard één rijstrook nog altijd dicht. Vertraging is daar zo'n 30 minuten. Ook drukt op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam. Voor Broek in Waterland heb je ongeveer een kwartier extra reistijd voor de Broek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM in de ochtend. Don't let your eyes tell the brain. I feel ashamed. Everyone needs it, baby And I feel the same Didn't quite catch on me Hush, hush, hush Don't say a thing Let's see what the night will bring Oh, it hurts when you're too blind to see Please don't read my mind, I tell the truth See, love is a cliche, but it fits not me. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. FM. Please don't stop the music.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Patiënten en zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg vinden dat zorgverzekeraars niet aan hun zorgplicht voldoen. En dat het rijk te weinig geld uittrekt voor de GGZ. Volgens hen zijn daardoor te lange wachtlijsten ontstaan en daarom stappen ze nu naar de rechter. Bij een grote internationale politieactie is belangrijke infrastructuur van cybercriminelen platgelegd. In Nederland zijn bij datacentra tientallen servers in beslag genomen. Het meisje van tien uit een pleeggezin in Vlaardingen is nog altijd niet bij bewustzijn. Het meisje werd vorige week zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Haar pleegouders zitten vast op verdenking van poging tot doodslag. Het weer, de dag begint bewolkt en regenachtig. Vanmiddag kans op hagel en onweer. Het wordt 16 tot 19 graden. Koko en lemet waar die kabelhoop. Kom jij maar lekker door, zet je huis in brand. Hobby oh, hop, door de stop, schiet volledig in het zweet. Laat mij je buitje, blussen, het maakt geen moeder hoe of hij heet. Zoals jij beweegt, het wordt niet heel veel gekker Het samen staat op mijn bekken. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding. De press zo weer. Met een leg op. Hoef ik niks voor terug Pak jij de pompie dan smeer ik die handen op je rug Ik ga vergeten in je tuin en laat ze lopen Als het te haars niet is dan ben ik wel bezopen Dan vind je paan en je laat je lekker gaan Trek het zelf aan, maar van die vrekken zet maar. maan. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding Je bent zo een, met omleg Zie ik jou, je bent een Nu lolly tel hout, die ga je likken als een bordenkooi Je dikke jernis, die buiten uit je natte hint. Ik geef je alles tot mijn laatste zin. En pas die mijn mijn bij, de kniel die houten tilt Dan komt die stok voorbij, dat jij je eigen niet beveelt Ja, je bent een lekker team, je bent zoiets. Met een lekker groen, lekker keen. Hear the mouth to mouth like a more real in the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 Naast jou. Naast jou, ik ben je allergrootste, ben Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, zoeste, liefste, beste, mooiste, slimste. En de aller, allerleukste die ik ken. Jij zo stabiel, dus ik een beetje gek. Omdat jij nooit zoveel zegt, voel ik een heel gesprek door jouw serieuze ogen.